7 uur. Levi van Eck met het NOS-Journaal. De speciale VN Klimaattop in New York is begonnen met een toespraak van de 16-jarige Greta Thunberg. Ze sprak de 60 wereldleiders die bij de top zijn stevig toe. De Zweedse klimaatactiviste beschuldigt hen van het verraden van haar generatie door de uitstoot van broeikasgassen niet aan te pakken. Ze zegt dat er alleen maar wordt gepraat over geld en over sprookjes over eeuwige economische groei. De wereldleiders zijn in New York uitgenodigd door Antonio Guterres... de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Voor Nederland is onder meer premier Rutte erbij. De Nederlander die in Roemenië verdacht wordt van het ontvoeren en doden van een meisje van elf is overleden. De man van 47 kwam vanmiddag bij een auto-ongeluk in Brabant om het leven. Het OM denkt dat de man zelfmoord heeft gepleegd. Mogelijk reed hij met zijn auto bewust op een vrachtwagen... Roemenië was op zoek naar de man nadat het lichaam van het meisje zondag was gevonden in een veld... op een paar kilometer van haar woonplaats niet ver van Boekarest. Bij protesten tegen de Indonesische regering in de provincie Papua zijn zeker twintig doden gevallen. Ook vielen er zo'n zeventig gewonden. Honderden demonstranten gingen de straat op en staken huizen, winkels en regeringsgebouwen in brand. Dat leidde tot confrontaties met ordentroepen. Al weken gaan demonstranten in Papua de straat op tegen racisme en discriminatie en voor zelfbestuur. Vandaag leiden de protesten weer op na geruchten dat een docent op een middelbare school had gezegd dat een inheemse leerling een aap was. De afgelopen tijd hebben zich ongeveer 5000 mensen met een niet-westerse achtergrond gemeld als bloeddonor. Dat komt volgens minister Bruins door de campagne die Bloedbank Sanquin voerde. Die campagne werd opgezet omdat er een tekort is aan donoren met een niet-westerse achtergrond. Die hebben vaak een net iets andere bloedgroep dan autochtone Nederlanders. Het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of twaalf. Morgenochtend kan in het westen een bui vallen. Later op de dag kan in het hele land gaan regenen. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Veel vertraging nog op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Bij Weesp, 4 kilometer door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is zo'n drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Antwoord ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 my drugs. We could be more than just part-time lovers We could be more than just part-time lovers Begin.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 Oh,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 Nou, dat heb ik best lang gedaan. Ik denk een jaar of 15, zestien. Toen ben ik overgestapt naar gemeente Haarlemmermeer. Daar heb ik een post bij Sociale Zaken gewerkt. Ah, dus daar was de basis gelegd met Haarlemmermeer. Ja, klopt. En daar zocht ik vooral werk voor mensen die lang een bijstandsuitkering hadden. Ja, en toen ben ik op een gegeven moment overgestapt naar Roots. Een beetje omdat ik heel graag wat anders wilde doen. Ik, een collega had, die werkte bij en Dat vond ik allemaal heel interessant.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 om het werk vol te houden, om te kijken hoe kan ik groeien in deze baan. Ja. En als het lukte, dan zochten we een baan buiten het restaurant. Ja, en zo is het een beetje gekomen. En uiteindelijk nu in de functie van um, manager van Haarlemmermeer en van Haarlem. Ja. Zo, zo dadelijk gaan we even informeren van um, wat de functie nu ongeveer inhoudt... en wat Roots zo bijzonder maakt. Ondertussen gaan we ook nog heerlijk muziek draaien... Toch om even een beetje zomerplaatje. Temperaturen zijn niet echt meer boven de 30 ja, graden. Ja. Maar ja, vorig jaar was het ook ineens drie weken in oktober was het bloedheten. <laughs> ik hoor Bert denken, ja, ik weet het nog. Herinner me nog ze de dag van gisteren. Ja, dat kan ik nog herinneren. Plotstig <laughs> was het hartstikke druk weer. Heerlijk. Oké, okay, zo dadelijk de verzoekplaat ook van de deelnemer Nieuws uit Zandvoort. En over een half uurtje zijn we terug bij Martin. Nu eerst Don Healy met The Boys of Summer.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 Hoogland? Maar nee, dat was Hotel Sutterbot. Ja, en daar zaten van die Engelse journalisten. En ja, die gaven, die gaven gewoon een, een pitkaart. Dus toen kon ik gewoon van naar binnen. Dus dat kreeg gewoon, als je dan eigenlijk brood verzamelde, dan kreeg je gewoon, kon je gewoon nou, toegang binnen ze, tot de pit ongeveer. Dat vonden ze gewoon leuk. Ah. Ik was toen nog, ja, toen, we, toen dat, dat gebeurde, jaar of 16, 17. Dus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 I knew some guys were shooting pool and I heard the sound of alcohol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 Van een droning aanvragen, onder dit dus nummer in Roze, Kossen, lekker, lekker. de luisteraar, dit was een cover van de uh, Power volgens mij, van Snap als ik uh, me eigen niet vergis. Maar ja, ja is, uh, zelfs nu worden er ook nog heel veel nummers gecoverd natuurlijk. Ondertussen nog steeds bij ons in de studio. Martin Albeda. Hey, vond je het een, uh, leuk gevonden? Kan ik ermee er door, Martin? Zeker, zeker. Hij ja. zegt, zeg mag de overgang uh, een beetje subtieler? Nou, ja. ik, denk, ik probeer het zo subtiel mogelijk.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 Nou, Martin Albeda, bedankt voor je tijd en voor het interview. Blijf gezellig nog eventjes hangen. Want ja. we hebben, ik denk hier wel ergens koffie. Moeten we het wel even gaan zetten, maar goed. Oké, okay, we gaan door met Justin Timberlake en Say Something.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 Lekker begin ook, alviro solaire met loca <moguimera>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 Junto a Contigo ya no hay paz. Loca, loca, loca cuando me provoca. Pierdo y pierdo la razón. Cada, cada, cada vez quieren calmada. Busco la respiración. Contigo pierdo la razón. Dicen que een me haces bien, todos quieren niet no me haalt. En dat je niet me haalt. je me haces bien, todos quieren saber,